8 uur. Dit is Radio 1 met Frederik de Jong. Straks in het NOS Radio 1 journaal de voorzitter van de publieke omroep Henk H. Goort... over de toekomst van de ledenwervingsacties van de omroepen. Eerst het NOS journaal doorald Megens. Een groot aantal psychiaters weigert mensen te keuren voor het rijbewijs... omdat de specialisten het nieuwe tarief daarvoor te laag vinden. Dat meldt het CBR.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 zodat ze wel met goed fatsoen het land heeft kunnen verlaten. Waarom Amerika de vrouw nu laat gaan is niet officieel bekendgemaakt. Mogelijk speelde mee dat India had gezin speelt op sluiting van de Amerikaanse ambassade. Bijna 10% van de cadeaus voor kerst die zijn te laat bezorgd. Volgens marktonderzoeker Q&A kwam een half miljoen bestellingen... vorige maand niet op tijd aan bij de klanten. Zoals bij deze man.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 Op de A7 van Horen naar Zaandam, bij Zaandam 8 kilometer. Dat komt weer door een aanrijding op de A8 richting Amsterdam. Bij Osaan staat na dat ongeluk nog 5 kilometer file, maar de rijstroken zijn wel weer vrij. Ook een aanrijding op de Ring van Amsterdam, de A10, tussen Volendam en Watergraasmeer. Een file van 6 kilometer, er zijn twee rijstroken dicht. Na een ongeluk op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland, bij Knoppen Terbrechtseplein, 7 kilometer file... De rechterrijstrook is afgesloten. En na een ongeluk op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle... bij Zwolle Centrum, 5 kilometer. En er zijn twee rijstroken dicht. Wat een onvergetelijke ervaring met de auto zelf door Cuba toeren. Een prachtig land...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 Meer een deel van de psychiaters weigert nog langer rijbewijskeuringen te doen. Ze vinden de vergoeding die ze daarvoor krijgen te laag. Dat kan tot problemen leiden voor degene die zo'n keuring nodig hebben... zegt Nathalie Dingeldijn van het CBR. Dus moet ze langer wachten en bestaat het risico... dat ze het rijbewijs niet op tijd kunnen vernieuwen. En dan mogen ze inderdaad de weg niet op. Zometeen de reactie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Het LOS Radio 1-journaal. Met uh, Frederik de Jong. Goedemorgen, vijf minuten over acht. Concernatie gisteravond in de Franse stad Nantes. De omstreden comique Dieu Donne zou er optreden... maar vlak voor de voorstelling zet het hoge Rechtsstofhof een streep door de rekening. Het stelde daarmee de Franse regering in het gelijk... want die vindt dat Dieu Donne antisemitisme en racisme uitdraagt. Grote teleurstelling bij de duizenden fans die al een kaartje hadden... maar een dichte deur troffen. Consument Ron Linker in Nantes, jij was daar ook bij... Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ik hoorde al wat uh, mensen zingen in jouw reportage eerder uh, deze ochtend. Uh, de mensen waren boos, hè? Ja, aan het begin van de avond uh, zag het er dreigend uit, Frederik, Maar het liep uiteindelijk toch met een sisse af. Mensen stonden natuurlijk al uren in de rij voor de voorstelling... toen het nieuws over dat verbod, dat uiteindelijk het definitieve verbod, bekend werd. Dus ja, toen was het een grote teleurstelling. De sfeer werd grimmig. Maar de politie liet zich niet provoceren, tot een vechtpartij kwam er niet. Iemand liet me uh, aan het einde vanavond een kaartje zien, 43 euro heeft hij ervoor betaald... en zei hij, ik ga niet eens mijn geld terugvragen... want gewoon hier zijn met mede-sympathisanten, dat was het geld op dubbel en dwars waard. Ja, dat zijn echte fans dus. Ja, uh, en die fans zaten natuurlijk wel te wachten op uh, een, een beeld of een, een woord van hun held, Gerdoné. Dus ze zongen lange tijd, we willen Gerdoné zien. Maar die uh, omstreden artiest, uh, die hield geen toespraak voor de menigte. Had denk ik ook niet gekund met al die politie en, uh, en die grimmigheid. En ging hij een zijweg naar buiten waar een auto klaar stond... Groeten nog wel even naar de fans, maar zijn boodschap die ging toch via Facebook. Uh, daar riep hij zijn aanhang op om naar huis te gaan, uh, rustig. En de meesten hebben daar gehoor aan gegeven, bleek later. Ja, goh, Geldt het verbod van de hoge rechter nu alleen voor Nantes, of is het einde verhaal voor zijn hele tour de Frankrijk? Het is niet het einde verhaal voor uh, Tour de Frankrijk. Sterker nog, uh, het gaat de hele tijd door. Want het verbod geldt inderdaad alleen voor deze voorstelling in Nantes. En vandaag is de volgende etappe in zijn tournee alweer gepland. In de plaats Tour, maar ook in de plaatsen Orléans, Bordeaux. Daar zijn allemaal verboden ingesteld. En uh, ook daar is een kort geding gepland. Met een uitspraak weer een paar uur voor de voorstelling. Dus laten we vandaag begint het hele circus weer van voren af aan. De strategie van Jourdain lijkt te zijn als we winnen. Dan krijgen we een victorie en als we verliezen, dan worden we martelaar. En hoe wordt er geschreven in Frankrijk over deze gebeurtenissen? Wat zijn de reacties? Heel wisselend. Sommige kranten hebben het niet eens op de voorpagina. Andere kranten, zoals bijvoorbeeld de linkse krant Libération, die heeft een hele grote foto uh, van Gerdoné op de voorpagina met de kop daaroverheen. Doek valt voor de haat. Over het algemeen is de conclusie in de kranten wel dat het een politieke overwinning is voor de regering. Met name voor minister Vals van Binnenlandse Zaken. Die dus op het laatste moment toch nog zijn zin kreeg en deze voorstelling wist te verbieden. Maar er is niet alleen lof. Er zijn ook mensen die uh, schrijven. En de, uh, bijvoorbeeld uh, desk uh, deskundigen op het gebied van de media en op, op het gebied van recht. Die zeggen ja, uh, het is eigenlijk helemaal geen overwinning. Want uiteindelijk is er hier één grote verliezer En dat is het recht op vrije meningsuiting in Frankrijk. Ja, precies. En zijn fans hè, die jij gisteren trof... vinden zij hem ook antisemitisch en racistisch? Nee, de fans uh, niet. Uh, als je ernaar vraagt, bijvoorbeeld uh, dat gebaar, hè, de QNN... Uh, wat door sommigen wordt omschreven als een soort uh, gespiegelde Hitlergroet. Uh, daarvan zeggen zij, nee, dat is het eigenlijk helemaal niet. Het is een, een gebaar wat wij gebruiken om te protesteren tegen de bestaande orde. Uh, je afkeer te laten blijken over het establishment. Dus Jeudonet is geen antisemiet, zeggen zij. Je kunt hooguit zeggen, en dat heeft hij zelf ook erkend in interviews... dat hij anti-Zionist is, wat wel degelijk iets anders is. Dus voor de fans blijft hij een held. Blijft hij iemand die absoluut niet betiteld kan worden als antisemiet? Dankjewel, consument Ron Linker vanuit Nantes. Negen minuten over acht. Een groot deel van de Nederlandse psychiaters... weigert nog langer automobilisten te keuren... die hun rijbewijs moeten verlengen. Volgens de psychiaters zijn de nieuwe... door de Nederlandse Zorgautoriteit bepaalde tarieven... te laag om die keuringen nog uit te voeren. Goedemorgen, Jan-Willem Petersen. Goedemorgen. U bent van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Hoeveel psychiaters zijn er gestopt met deze keuringen? Ik weet niet precies hoeveel het zijn. Ik weet wel dat het overgrote merendeel is... dat op dit moment uh, is gestopt met de keuringen. Inderdaad vanwege het feit dat er geen uh, reële opbouw meer is... Uh, van het tarief door de Nederlandse zorgautoriteit. En dat kan ik u uitleggen... Uh, de Nederlandse Zorgautoriteit heeft het tarief opgebouwd uh, op basis van de tijd die de psychiater doorbrengt uh, met de cliënt in de spreekkamer. En anderzijds de tijd die nodig is om de keuring voor te bereiden en het, het rapport op te stellen na afloop van het gesprek. En het gaat met name om dat laatste. Daarvan heeft de ENSDA bepaald dat de psychiater dat in 15 minuten moet kunnen doen. En aangezien deze keuringen zo complex zijn uh, en er zoveel eisen worden gesteld aan deze keuringen is dat voor ons niet te doen. Ja, dus de psychiaters voelen zich onder druk gezet. Maar tegelijkertijd neem ik aan... dat ze zich toch ook enigszins verantwoordelijk voelen... voor deze automobilisten... die hierdoor de weg niet meer op kunnen. Jazeker. Het is, het is een, een, een probleem... wat de verkeersveiligheid uh, zeer raakt. Omdat het in het overgrote deel van de mensen gaat om... Uh, bestuurders die onder invloed van drugs en alcohol zijn aangehouden. Um, en deze mensen uh, kunnen inderdaad... een zeer groot uh, verkeersveiligheidsprobleem opleveren. Dus we zijn ook in in druk overleg met de NZA om hier weer, uh, weer goed uit te komen. En hebben daar op zich ook wel alle vertrouwen in... omdat de NZA eigenlijk altijd zelf ook van mening is geweest... dat psychiatrische keuringen complexer zijn... dan die van bijvoorbeeld de oogarts. En we worden op dit moment worden gelijkgesteld met die laatste keuringen van een oogarts... die toch duidelijk minder tijd nodig heeft met voorbereiden en uitwerken van zijn rapport... omdat het geen forensisch of politiedossier is wat daar aan, aan, aan de keuring ten grondslag ligt. Het is toch wel merkwaardig dat het zover heeft moeten komen, hè? Ja, zeer merkwaardig. Wij hebben ook al wel een goed gesprek gehad met de NZA. Wij hebben een tweetal, twee type keuringen die wij doen in het kader van rijbewijskeuringen. En voor één type keuring heeft de NZA gezegd, nou u heeft inderdaad een goed verhaal de tijd dat u bezig bent met deze complexe keuringen. En ook gezien het feit dat er een hele richtlijn voor geschreven is voor deze keuringen, want dat geldt voor geen enkel ander type rijbewijskeuring, we zien in dat daar inderdaad meer tijd mee gemoeid is. Dus dat tarief is inmiddels hersteld. Maar dat van de tweede tarief waar nu veel over te doen is, de rijbewijskeuringen voor heel veel mensen, 8000 per jaar. Daarvan heeft de, de, de NZA toch bepaald dat dat een, een keuring is die conform die is uh, aan de, aan de, aan de oogarts. En, en daar zitten wij natuurlijk uh, zeer mee in onze mag. Ja, u legt de schuld geloof ik volledig bij de, de NZA, maar het straalt ook niet echt goed af op de beroepsgroep uh, psychiatrie. Nou, wij willen heel zorgvuldig deze keuringen kunnen blijven doen. Uh, daar worden wij ook op afgerekend. Er worden ook niet zelden rechtszaken over gevoerd. Dus die richtlijn die speciaal voor deze keuringen ontwikkeld is... die stelt strenge eisen aan de zorgvuldigheid en de kwaliteit van deze rapporten. En wij zien ons niet in staat om dat binnen 15 minuten af te ronden... zoals de NZA nu stelt. Dus wij, ja, wij staan in die zin een beetje met de rug tegen de muur... maar wij vinden het inderdaad ontzettend vervelend dit te moeten doen. Hoe hebben zij dat uh, onderbouwd, dat het nu in een kwartier kan? Uh, hebben zij dat niet echt onderbouwd? Zij hebben gesteld uh, dat de, uh, de keuring van de psychiater qua complexiteit eigenlijk niet anders is dan die van de hoogarts, om die maar eens als, als voorbeeld te nemen. Uh, en wij hebben dat bestreden, maar daar zijn we tot nu toe nog niet uit. Nee, kunt u nog naar een andere partij stappen om dit op te lossen? Nou, we kunnen uh, gelukkig opnieuw met de NTA in, in gesprek treden. Nu een beroep- en bezwaarprocedure is gestart door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Uh, en we verwachten korte, op korte termijn weer met hen om de tafel te zitten... en hopen er dan, uh, dan weer uit te komen. Ja, en ondertussen moeten die automobilisten de tram nemen? Ik weet niet goed wat hun alternatieven zijn. Um, openbaar vervoer, denk ik? Lopen? Ja, openbaar vervoer, ja nee, absoluut. De, de, de, voor een, aantal mensen, wordt, en dat is een groot aantal mensen wordt op dit moment zeer gedupeerd. Absoluut. Dank u wel. Jan-Willem Petersen, lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Het NOS Radio 1-journaal. Hallo. <middels> Wilt u ook meer Manwet rond? Word dan nu lid voor een tientje en ontvang de Manwet dvd-box gratis. Word dit van Max voor slechts 5,72 euro per jaar en ontvang gratis bijvoorbeeld de dvd Moeder, ik wil bij de revue. De publieke omroep is toch van ons allemaal? Laat uw stem horen. Kies WNL. Minder geld voor dit soort sportjes, maar ook meer evenementen en meer samenwerking. Henk Hagort, voorzitter van de Nederlandse publieke omroep, heeft tijdens zijn nieuwjaarspeech verteld hoe de omroepen zich verder moeten ontwikkelen. Goedemorgen meneer Hagort. Goedemorgen. Live in de studio, fantastisch. Ik hoorde dat bericht, ik dacht van, ik moet even, dit moet ik even terugdraaien. Mm -hmm. uh, zoveel sportjes zijn er voorbij gekomen, er is dus zoveel geld ingestoken... en nu moeten de omroepen daar weer mee stoppen.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 Maar dat wist u al langer, dat dat geld, ja, geld kost. dat weten we. En daar moet je dan ook een keer uh, mee stoppen. Uh, die leden moet je vooral houden. He, daar zijn we he heel erg blij mee. Uh, maar er is nog een reden. Uh, steeds elke vier jaar afgerekend worden op het aantal leden. Zorgt er ook voor dat je die leden heel graag van jezelf houdt. En voor jezelf houdt. En het publiek raakt daar steeds meer aan gewend dat ze heel goed bediend worden door de Nederlandse publieke omroep. Dat als je een AVRO-programma hebt gezien... dat je dan doorverwezen wordt naar een VARA-programma... dat je misschien leuk vindt, of een MAX-programma. Dus het idee dat mensen van één omroep zijn... dat is ook niet echt meer van deze tijd. Dus dat idee moeten we loslaten, of dat moeten de leden loslaten. Maar u zegt net wel, we moeten die leden wel behouden. Ge zal dat ook gebeuren dan? Als mensen echt voor een omroep kiezen, zullen ze dat doen. Um, en het is heel fijn dat er fans zijn van de, van de omroepen... en dat mensen zich betrokken weten bij de programma's. Maar het geld dat we met elkaar hebben, moeten we zoveel mogelijk steken in de programma's. En ik vind dat we met elkaar moeten zorgen... dat we het publiek zo goed mogelijk bedienen. Bijvoorbeeld als mensen televisie kijken via internet... dat dan de FARA de vrijheid neemt om de mensen door te verwijzen... naar de NTR of naar de AVRO als dat zinvol is. En daarvoor is ook nodig dat je de gegevens van die leden... met elkaar gaat delen. En het feit dat je elke vier jaar wordt afgerekend... of je er meer hebt dan je buurman... lijkt ertoe dat je ze voor jezelf houdt. Ik denk dat omroepen er ook blij mee zullen zijn, omdat het betekent dat ze echt zich echt helemaal kunnen concentreren... op dat waar ze goed in zijn, programma's maken. Maar doorverwijzen naar elkaars programma's... en dan gaat het bijvoorbeeld ook om min of meer concurrerende nieuwsprogramma's? bijvoorbeeld. Zou kunnen, maar ik denk dat het begint met uh, dat je kennis hebt van je publiek... en weet als iemand van kunst en cultuur houdt... dan houdt hij waarschijnlijk van sommige programma's van de VPRO... maar ook van veel programma's van de NTR en de AVRO. En dan verwacht ik dat omroepen, bijvoorbeeld op internet, echt even nadenken wat wil het publiek en hoe verwijs ik dan door? En ik zie nu te veel dat de omroepen zeggen... nou, ze zijn nu naar een Fara programma aan het kijken... dan wil ik ze naar het volgende Fara programma hebben... want ik moet uiteindelijk een lid werven. En dat is niet in het belang van het publiek. Uh, en uh, dat, dat, ja, dat zal dus anders moeten in de toekomst. Maar dat hoort toch bij het systeem. Ik werk hier zelf nog maar één week bij de publieke omroep. Maar het is mij weer, wederom duidelijk geworden, en nu van dichtbij... dat er echt, ja, er zijn eilandjes, er zijn hele verschillende omroepen. Ja. En daar is men ook trots op. Ja, ik ook, maar tijden veranderen. Dus het waardevolle moeten we behouden, namelijk dat mensen betrokken zijn. Maar de vorm die dat krijgt, die verandert door de tijd heen en zeker nu er heel veel gekeken en geluisterd wordt via internet... verandert ook de betrokkenheid van het publiek. En dat gaat nu veel meer van... veel meer zeggen, uh, ik vind uh, de, de, dat de AFRO bijvoorbeeld mij snapt als het gaat om mijn keuzes... maar dan verwacht ik wel dat die AFRO mij bij alle programma's brengt... die voor mij uh, goed zijn. Uh, dus de vorm die kan veranderen. En de vorm was een betaald lidmaatschap. En laten we vooral nadenken over wat de nieuwe vorm van betrokkenheid is. Daar daag ik ook de omroepverenigingen toe uit... Denkt u dat de medewerkers hiervoor een cursus nodig hebben... om naar elkaar te gaan verwijzen... en niet meer in concurrerende verhoudingen te denken? Nee, hoor, dat is niet een kwestie van kennis. Dat is een kwestie van wil. Oh, nou, mentaliteit? Dat, ja, dat betekent dat we gaan nadenken over wat wil het publiek. En vanuit het publiek de keuzes maken... over welke programma's verwijzen we dan wel en niet door. U heeft ook gezegd dat dat dan geld zal uitsparen... waarmee mooie programma's gemaakt kunnen worden... of minder mooie programma's. Hoeveel geld gaat er eigenlijk om in die spotjes... Nou, dat wisselt heel erg per omroep en per periode. Vlak voor een telling uh, neemt dat altijd toe. Leden leveren netto geld u, u op. U heeft geen getallen? Nee, ik heb geen getallen. Maar waarom, waarom niet? Zeg maar, uh, omdat de omroepen, die, uh, dat weten dat zelf. Dat gaan ze ook mij niet melden. Maar, maar dan... het, ik neem aan dat dat gaat om behoorlijke bedragen. Dat anders... gaat om behoorlijke bedragen, absoluut. Jan Slachter, onder andere, uh, heeft gezegd... hij is niet de enige die hier tegen in opstand komt... maar uh, hij twitterde, uh, hij is van Omroep Max... van uh, wat is dit voor een rare uitspraak? Uh, we hebben juist dat geld nodig van die leden... om mooie programma's mee te maken. Ja, daar ben ik helemaal met hem eens. We hebben het gezegd, leden betalen voor hun lidmaatschap... of ze betalen voor een gids of voor een evenement... dan steken we dat geld in programma's... maar niet in cadeautjes en spotjes... om maar zoveel mogelijk leden te werven... en ook van je collega's af te snoepen. Uh, betrokkenheid van leden is prima. Maar je bestaansrecht laten afhangen van hoeveel heb ik er... en hoeveel meer heb ik er dan mijn buurman, dat moeten we niet meer doen. Maar dat heb je toch ook nodig om die leden bij je te houden? Want nu heb je ze, maar hoe kunnen die omroepen dan de leden behouden? Zonder dat ze geld kunnen uitgeven aan marketing, want dat is het. Oh, dat kan heel goed, want alle omroepen zenden elke dag uit. We maken ook bekend welke omroepen eruit zenden. Dus als zij zich in hun programma's onderscheiden... Uh, uh, dan is er alle ruimte om mensen te mobiliseren om uh, fan van jouw omroep te zijn. Ik ben heel benieuwd. Dank u wel, Henk Hagort, voorzitter van de Nederlandse publieke omroep. Hoe gaat het op de weg? John Becker, Bakker van de ANWB. Ja, nog altijd 45 kilometer, verdeeld over 11 files... vooral richting Amsterdam. En daar zijn wat ongelukken gebeurd. En daardoor loopt het vast op de A1 richting Amsterdam... bij knooppunt Watergraasmeer, 5 kilometer. Op de A7 van Horen naar Zaandam, bij Zaandam, 8 kilometer. Op de ring van Amsterdam, de A10... Tussen Volendam en Watergraafsmeer 7 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht. En na een ongeluk op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Bij knoop het Hoevenlaken 4 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Dankjewel. Tien minuten voor half negen. Internetwinkels hebben in de feestmaand december. zo'n half miljoen pakjes te laat bezorgd. Vooral tijdens de kerstdagen waren er problemen. Zo blijkt uit een steekproef van marktonderzoeker QA. Van de 3000 ondervraagde consumenten kreeg 1 op de 10... zijn cadeautje pas na de kerstdagen. Economieverslaggever Jong Schutteijzer in gesprek met de onderzoeker. Frank Wix, jullie doen dit onderzoek al drie jaar? Ja, ik denk wel dat, ze, wel dat ze leren. Wat we in elk geval hebben gezien is dat ze de Sinterklaasperiode... zich enorm hebben weten te verbeteren met veel minder foutieve leveringen. Maar met kerst? Met kerst ging het mis. Hoe komt dat?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 Daniel Ropers van bol.com. Meer over het onderzoek van Q&A kunt u lezen op onze site nos.nl. Vijf minuten voor half negen, Mark Robin Visser in Bergen op Zoom. Niet meer bij de sigarettenfabrikant, waar ben je naartoe gegaan? Nee, we, zijn, we, zijn, we moesten even verkassen naar een uh, partycentrum. Want uh, de vakbonden die wilden graag de stakers, de actievoerders, inschrijven. En nou heb ik me laten vertellen, er is een soort sportveld of een sportkantine... daar in de buurt van het, uh, van het bedrijf Philip Morris. Maar daar mochten ze van de gemeente niet naartoe vanwege regelgeving. Dus toen moesten ze snel nog weer een andere plek uh, vinden. Nou, hebben ze gevonden. We zijn hier nu bij een partycentrum. Is de koffie goed hier? Uitstekend. Kijk, dat is dan, dan weer mooi meegenomen. Uh, een paar honderd... Uh, de actievoerders zitten er binnen, die gaan zich uh, inschrijven. Uh, sinds gisterochtend worden er stakingen gehouden bij uh, Philip Morris. Uh, het gaat over een nieuwe CAO, maar daaronder broeit er ook het een en ander. Ik sprak vanmorgen met een lid van de directie, dat is uh, Robert Wassenaar. Laten we daar even naar luisteren. Ik vroeg aan hem, wat is hier aan de hand? Nou, we herkennen wel wat onrust. Uh, we herkennen natuurlijk jarenlang van groei, hogere productievolumes. Uh, dat is na een aantal jaren is dat, uh, wat minder. Uh, het wordt minder verkocht in Europa. We produceren hier voor de grote Europese markten, zoals Frankrijk, Italië en Spanje. Dat heeft te maken met minder consumptie. Maar dat heeft te maken ook met een verschuiving van de legale markt naar de illegale markt. Een verschuiving van de traditionele sigaret naar het meer zelf draaien. Allemaal gevolg van de economische milaessen. Dus dat heeft een weerslag op de productievolumes gehad. En daardoor is de stemming ook wat, naar van wat minder.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 Maar hier gaat het echt om het uh, loonparagraaf en de pensioenen. En ik zou mensen op willen roepen om daar heel goed naar te kijken. Wat ze vandaag, vandaag verdienen bij Philip Moors. En wat ze ook morgen kunnen verdienen bij Philip Moors. En dat is echt enorm een goed pakket. Nou, dat was uh, uh, directielid uh, Robert Wassenaar. Ik sta nu met een aantal werknemers uh, een sigaretje te roken. Ja hoor. Krijgen Natuurlijk. jullie daar nou ook nog korting op? Dan krijgen wij nog korting. Krijg op. Zeg maar, hoeveel? 20%. procent. Hoeveel? 20%. procent. procent. Zeg, de directie zegt, uh, jullie worden uh, goed betaald. Het is concurrerend in de markt. Wat, wat voor werk doet u bij Philip Morris? Ik ben monteur bij Philip Morris. En wordt u goed betaald? Uh, ik word goed betaald. Alleen, uh, volgens mij kan het ook beter. Ja, we hebben vorig jaar een jaar gehad waar we eigenlijk stilstand hebben gehad. Dus ik verdien nu hetzelfde als ik in januari vorig jaar verdiende. Dus, ja. dus dat is toch een jaar stilstand. Uh, ja. Ja. Er mag wel wat bij. Ja, dat vind ik wel. Ja. Als ik gewoon de, de, de, de ontwikkelingen zie, ja, dan mag er wel wat bij. U bent bereid om ook echt hard te gaan staken volgende week? Uh, ik denk dat ik, uh, ik niet alleen, maar de, de meesten die hier binnen zitten bereid zijn om uh, ver te gaan. Okay. Nou, de stemming is uh, denk ik duidelijk. Die is niet helemaal goed. Toch, de stemming? De, de, de, de, nee, nee. <laughs> nee we kunnen er nog om lachen. Maar, uh, het de, zeggen. De, de stemming in een bedrijf is niet goed, maar de stemming om de staken is prima. Okay, dus, nou, ja. dan blijf ik nog even. Ja, gezellig. Ja. Tot zo. Heel goed. dankjewel, Mark Robin Visser. Tot zometeen. Madonna is gesignaleerd in Rotterdam. straks meer.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 Precies half negen, tijd voor het NOS-journaal Dorald Megens. Veel psychiaters weigeren mensen te keuren voor het rijbewijs... omdat de specialisten het nieuwe tarief daarvoor te laag vinden. Dat meldt het CBR. Sinds dit jaar zijn de tarieven voor zo'n keuring gehalveerd. CBR waarschuwt dat er nu wachtlijsten ontstaan... en dat mensen niet op tijd hun rijbewijs kunnen verlengen. In de instantie vraagt de Nederlandse zorgautoriteit... die de tarieven vaststelt en de orde van medisch specialisten om actie.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 2012 werd 7% van de pakjes te laat bezorgd. Tijdens Sinterklaas deden de webwinkels het volgens Q&A dit jaar juist beter. Zo'n 4% van de bestellingen kwam te laat. 2012 was dat nog bijna 6,5%. En een Indiase diplomaat die vorige maand in de VS was gearresteerd... is op het vliegtuig gezet terug naar huis. Vorige maand was ze in de VS opgepakt en in de boeien geslagen... wegens visumfraude. De Amerikaanse justitie wilde haar berechten... maar India weigerde haar diplomatieke onschendbaarheid op te heffen...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 Het ziet er schitterend uit vandaag, Frederike. We krijgen een flinke zonnige periode. Over een minuut of tien, vijftien komt de zon op. Maar je ziet nu al dat de zon heel dicht bij de horizon staat. De eerste vliegtuigstrepen die lichten al geel op. En de zon die gaat de komende uren dus flink schijnen in een groot deel van het land. Alleen in het noordoosten zijn er nog veel wolkenvelden. Daar heeft de zon het wat moeilijker. We zullen ook merken dat de dagen alweer wat aan het lengen zijn... want rond kwart voor vijf gaat de zon onder. Maar ik denk dat er tot half zes gewoon nog echt licht blijft buiten. Dus wat dat betreft geeft dit hele heldere weer... ook een, een positief gevoel, verwacht ik voor velen. De temperaturen zijn wel iets lager dan de afgelopen dagen. Geen 12 graden meer, maar 8 à 9 graden. Maar ook dat is nog steeds te zacht voor de tijd van het jaar. Dankjewel. Verkeersinformatie van de AWB John Bakker. Met 12 files, een kleine 40 kilometer bij elkaar. De meeste files zijn er weer langzaam aan het oplossen. Nog wel vrij veel vertraging op de A7, van horen naar Zaandam. Bij Zaandam, 9 kilometer. Hij heeft te maken met een ongeluk op de A8 richting Amsterdam bij Oostzaan. Daar staat nog 4 kilometer. Na een ongeluk op de ring van Amsterdam, de A10... tussen Volendam en Watergraasmeer, 8 kilometer... En na een ongeluk op de A28 van Zwolle naar Amersfoort bij Knoop het Hoevenlaken, 5 kilometer. Maar in alle gevallen zijn de rijstroken weer vrij. Dankjewel, John. Straks Rudy Wester over de Franse verdeeldheid ten aanzien van antisemitisme. Niet voor de eerste keer in de geschiedenis.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 De Colombiaanse regering heeft de uitvoer van steenkool door het Amerikaanse mijnbouwbedrijf Drummond met de opmiddellijke ingang stopgezet. Het overladen op schepen leidt tot grote milieuschade. Drummond is hier herhaaldelijk op aangesproken, maar heeft tot nu toe geen actie ondernomen. Drummond is een van de belangrijkste leveranciers van steenkool aan ons land. Volgens correspondent Kees Elenbaas is de milieuschade groot in Colombia.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 Ja, er is al regelmatig iets daarover gepubliceerd. Er zijn ook vragen over gesteld aan de minister, en er zijn vragen gesteld in de Kamer. Er is ondertussen is er een overzicht van, van KEMA van. van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 Ja, daar moeten ze van geweten hebben. En we proberen ze ook al een paar uur te bellen... maar ze nemen de telefoon even niet op, zal je altijd zien. U hoorde correspondent Kees Elenbaas vanuit Colombia. 9 minuten over half 9. Goede reclame voor het restaurant Ono oh in Rotterdam. Niemand minder dan Madonna at daar. Ze was daar met de Rotterdamse danser Timor Steffen. Voor de medewerkers van het restaurant was het een verrassing dat de wereldster kwam eten. Nee, ik herkende haar niet. Want uh, het was van tevoren wel bekend dat er, een aantal, dat er twee bekende mensen zouden binnenkomen. Maar ze hebben vooraf niks gezegd. En toen ze binnenkwam lopen, toen had ze een caption op en een dikke jas aan. Dus ik dacht, nou ja, ik herken haar niet. Op een gegeven moment uh, zag ik Timor en toen dacht ik, oh, uh, volgens mij is dat Madonna. Toen dacht ik, ja, dat is Madonna, want ik herken haar aan haar een van de zeven schoonheden. Dus de split tussen tanden. En het moest Madonna zijn. Hmm. ja Maar dus, uh, nou zat ze precies? Ze uh, zat uh, in een hoekje in het, in het restaurantgedeelte. Ja, onder de grote schilderij. Ja, ja. Werd ze niet onmiddellijk herkend door andere gasten dan? Nee, absoluut niet. Ze kwam binnenlopen, ze had haar jas niet uitgedaan. Ze had haar capuchon op, dus niemand had haar herkend. En mensen die om haar heen zaten, die wisten ook niet dat dat uh, Timor en uh, Madonna was. En jij ja. moest ze bedienen? Ja, ik uh, was hun naar uh, tafel aan het begeleiden en... Uh, bedienen Inderdaad, drankjes ingeschonken. En op een gegeven moment toen ik haar drankje in, inschonk... toen wist ik dat dat Madonna was. ja. Nou gaat het gerucht, althans het lijkt zo goed als zeker... dat ze uh, verkering heeft met die Timor. Was daar iets van te merken? Uh, nou, ik uh, zou het echt niet weten. Nee, ik heb uh, geen idee. Ik, weet, uh, ik kan alleen vertellen dat ze een hele leuke avond hebben gehad hier in Ono... En uh, ja, ze hebben echt genoten hier. Het is wel een verrassing dat zij inderdaad in Ono kwam eten. Ja, wat ja. hebben ze gegeten? Uh, ze hebben een aantal specialiteiten gehad uh, wat op de kaart staat. Uh, ze hebben een salade gegeten. Ze hebben heel veel dingen besteld. En ik wist wel van tevoren dat ze het niet op konden krijgen. Maar ja, zo gaat dat met uh, bekende mensen die bestellen heel veel van de kaart. En dan ja. eten ze er maar wat weinig van. En, maar ze hebben inderdaad een hele leuke avond gehad. Verslaggever Jelle Gunneweg van RTV Rijmond sprak met een medewerker van het restaurant waar Madonna heeft gegeten. Ja, zo gaat dat. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Dit is tot 9 uur, het NOS Radio 1-journaal. 12 minuten over half negen. Van de ene rechter mocht de komiek Dieudonné gisteren wel optreden. Maar een hogere rechter stak er op het laatste moment toch een stokje voor. Dieudonné is zeer omstreden vanwege zijn antisemitische grappen. Rudy Wester, oud-directeur van het Instituut Nederlandais in Parijs. Goedemorgen. Goedemorgen. Deze kwestie ligt zeer gevoelig in Frankrijk. Hoe komt dat? Uh, ten eerste uh, uh, ja, staat het Franse volk uh, uh, toch bekend om zijn uh, redelijke uh, antisemitische uh, gevoelens. Uh, ze hebben natuurlijk de Dreyfus-affaire gehad uh, al wat tijden geleden. Maar het, het, het heerst altijd. En uh, daar uh, is Hollande natuurlijk uh, reuzenbeducht voor. Ja, even om ons geheugen op te frissen, de Dreyfus-affaire. Ja, dat was een, een, een Joodse officier die uh, voor het gerecht moest, moest komen... Hoewel, en uh, beschuldigd werd van hoogverraad, Hoewel dat helemaal niet zo was. Hij werd vooral uh, beschuldigd... Uh, uh, op het, ja, omdat hij joods was, dat was eigenlijk de reden. En daar is uh, Emile Zola, heeft daar bijvoorbeeld uh, de Franse schrijver, heeft daar zeer tegen geprotesteerd in het hele volk. Het is echt een uh, schandelijke affaire geweest. En het is niet uh, opmerkelijk dat nu Hollande zich inderdaad ook met deze discussie bemoeit. Dat zijn de Fransen gewend. Dat het meteen politiek wordt? Het, uh, absoluut, dat het uh, meteen politiek wordt. Maar vooral bemoeit uh, Hollande zich nu mee omdat. Uh, die kanel die uh, uh, Djeudonné brengt, dat is de, uh, niet de Hitlergroet met gestrekte arm naar boven... maar met de gestrekte arm naar beneden, die wordt enorm populair. Ook wordt die overgenomen door voetballers, et cetera. En je kunt op YouTube ook een filmpje zien waarin uh, Djeudonné een wedstrijd houdt... Uh, uh, wie, uh, uh, hoeveel mogelijk mensen de kanel uh, brengen... Uh, dat ja, dat wordt een soort geuzegebaar en uh, daar is Hollande natuurlijk uh, zeer beducht voor. Vooral omdat hij natuurlijk uh, Marine Le Pen, uh, die uh, dit weliswaar uh, veroordeelt, maar toch met een glimlach, waarvan je denkt uh, dit vindt zij ook wel leuk, uh, die wil hij de wind uit de uit de zeilen nemen. Dus het is absoluut politiek, ja. Ja, en, en is het nou inderdaad zo dat... in Frankrijk antisemitische grappen gevoeliger liggen... dan spotprinten over Mohammed bijvoorbeeld? Uh, ja, omdat spotprinten dat zijn altijd... Uh, dat, dat mag altijd in Frankrijk. Die, die zijn beroemd om, uh, om hun spotprinten. Charlie Hebdo, je hebt speciale uh, weekbladen... die, die wekelijks uh, afschuwelijke uh, spotprinten... Of, of goede spotprinten uh, brengen. Dus dat, dat, dat kan allemaal. Maar zodra een komiek... Uh, want hij treedt echt heel veel op. En uh, al heel lang. En er is trouwens altijd al gedonden hoor. Tien jaar geleden is hij nog verboden om in Olympia... het grote muziekstadion uh, op te treden. Dus er is altijd al gedonden over Djeudonné. En zijn medestanden zeggen van... nee, die Fransen zijn helemaal niet racistisch. Want Djeudonné, zijn moeder is Frans. Maar zijn vader is Cameroonees. Dus die mag gewoon optreden. Hoewel hij zwart is in Frankrijk. Dus uh, geen sprake van, van antiracisme bij Djeudonné. Uh, de dus hij heeft ook heel veel medestanders, maar um, hij wordt vooral ook verdedigd van uh, je moet mogen zeggen wat, uh, wat je wil natuurlijk. En hij is een van de weinige komieken in Frankrijk die, ja, die elk taboe uh, aanpakt, dat is waar. Heeft u hem wel eens zien optreden? Ja, ik heb hem wel, nou ja, op televisie dus. Uh, het is heel moeilijk te volgen, want het is buitengewoon rap Frans. Uh, maar ja, hij he, he, hamet, heeft bijvoorbeeld een, een onderdeel van zijn show, dat zijn de showa-nana's. Oftewel, uh, de uh, twee dansende ananassen, show-ananas. Maar nana is ook moeder, dus het zijn gewoon twee, twee uh, moeders die dansen op de Shoa. En hij zegt bijvoorbeeld ook, uh, ik geloof in de gaskamers, zegt hij. En uh, nou, haha, dan lacht hij erachteraan. En dan zegt hij, ja, want dat is verplicht. Zo moest ik het leren op, uh, op, uh, op school. Dus uh, hij, hij speelt ermee dat hij... Uh, ja, uh, hij speelt buitengewoon met die anti antisemitische gevoelens in, uh, in Frankrijk. Dus iedereen lacht een beetje besmaakt daarom. Maar ze lachen er wel om. Ja, met als gevolg dat hij lang niet overal mag optreden. En dat neemt hij dan op de koop toe? Dat neemt hij op de koop toe, want dat doet hij al tien jaar lang. Hey, uh, al tien jaar lang uh, zijn ze, uh, wordt hij verboden, dan weer wel, dan weer niet. Want dit, uh, dit uh, liedje zingt hij al uh, tien jaar lang. Hmm. Oké, okay, dank u wel. Rudy Wester, oud-directeur van het Institut Néerlandais in Parijs. Hoe gaat het op de weg, John Bakker van de AWB? Ja, het gaat weer langzaam de goede kant op. Nog wel elf files, iets meer dan 30 kilometer bij elkaar. Een paar ongelukken. En daardoor loopt het vast op de A8 richting Amsterdam. Bij Osaan nog 3 kilometer. Na een ongeluk op de ring van Amsterdam, de A10... tussen Nieuwendam en Zeeburg, 3 kilometer... Wat langer is de file op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht... met afrit Wageningen, 7 kilometer na een ongeluk. En na een ongeluk op de A44 vanuit Den Haag naar Amsterdam... bij Oude Wetering, 3 kilometer. Maar in alle gevallen zijn de rijstroken weer vrij.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 Mijn naam is Jordan Belfort. Het jaar dat ik 26 veranderd heb, ik 49 miljoen. Really dat me echt because me af, want het was drie miljoen per week. Hey, mijn naam is Henry van Dierenme en uh, ik ben voormalig beurshandelaar. Dat heb ik een aantal jaar gedaan. En uh, ben in uh, januari 2010 ben ik gestopt. Wel met grote geld bezig, ja. Hoe groot als ik vragen mag? Praat je over uh, een miljoen, zeg maar. Gewoon miljoenen. We maken een naam voor ourselves. Je weet niet wat een is.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 mark Romin Visser, tot slot. Je bent nog steeds bij de stakers. Is er al iets uitgekomen? Nou, uh, er is nog niet iets uitgekomen. Dat wil zeggen, uh, de, de mensen, het zijn er een paar honderd... die hebben zojuist een bijeenkomst gehad... zijn toegesproken door uh, vakbondsbestuurders. En ik begrijp dat er nu even een rookpauze is. <laughs> Zoiets. <laughs> Rookt u zelf ook? Nee, ik rook zelf niet. Nee, ook typisch. Ik ben, ik ben twaalf jaar geleden gestopt. Ja. En, uh, ik, uh... Daar is bij gebleven? Ja, ik ben uh, best bij Ik had er zelf uh, persoonlijke problemen mee, omdat ik last van mijn keel had. Uh... Ja, dat moet je niet roken. Hè. Nee. Meneer Jissink, wat, wat doet u bij Philip Morris? Ik ben een technisch operator bij Philip Morris. Wat doet, u, wat doet een technisch operator? Een technisch operator die verzorgt dat de, eerste, de, de, de, de, de, de kleinere storingen die voorkomen bij een operator... waar hij zelf niet aan uitkomt, dat wij die in eerste instantie gaan analyseren en, en, en, en proberen op te lossen. Komen we daar niet aan uit, dan gaan we de monteur halen. Ja. En u bent boos? Ik ben boos. Ja. We boos. hebben te maken, heb ik vanmorgen hier geleerd... met een klassiek CAO-conflict waar iets onderbroeit. Hè? Dat, hebben we, dat heb ik vanmorgen al een beetje geprobeerd... ook met de directie te bespreken. Frans van der Veen van de CNV-bestuurder. U merkt ook dat er iets broeit. Dat klopt, ja. Je ziet altijd bij zo'n conflict, het gaat over loon en pensioen... maar daaronder zit er altijd iets en dat is onvrede uh, bij het personeel. Ja. En dat zie je hier ook in dit bedrijf. Waar komt volgens u die onvrede vandaan? Nou, dat, uh, de manier waarop uh, met mensen om wordt gegaan of ze serieus worden genomen. Uh, en dat zie je in de praktijk. Jullie hebben het al over uh, reorganisatie gehad. Maar je ziet het ook bijvoorbeeld bij de planning van vakantiedagen... Uh, nou, dat die uh, verschoven wordt door de werkgever... terwijl je zelf als werknemer op een moment vakantie wil hebben... dat je het zelf wil hebben. Ja, ja. En niet als de werkgever eruit komt. Ja. U voelt zich niet serieus genomen? Absoluut. Als werknemer? Absoluut. Ja? Ja. Heeft u nog andere voorbeelden, behalve die vakantiedagen? Wat gebeurt er op de werkvloer uh, uh, dan bij Philip Morris? Me, er zijn mensen die hun vakantieformulier hebben ingevuld... en in de groep uh, moesten we dat altijd uh, regelen... Die kwamen er onderuit en toen zijn ze over heel de hele fabriek gaan kijken... en toen is het management gewoon gaan zeggen... van drie weken splitsen op, daar krijg je een week, daar krijg je een week en daar een week. Dus hun gingen voor ons bepalen wanneer we met vakantie gaan. En dat kan niet. Dus het, het kan niet alleen. Ze, ze, ze overtraden zelfs, want in het CEO staat dat we minimaal... we hebben recht op twee weken aan gesloten. En zelfs dat overtraden ze. Het gaat nu over een structurele loonsverhoging, het gaat over een pensioencorrectie enzovoort. Maar in feite gaat het ook over de stemming in het bedrijf en het management. Ja, hoe wordt er met de mensen omgegaan? Worden ze serieus genomen? En hoe los je dat op? Dat los je met op? Met een staking? Nou, een staking is daar een uitlaatklep. En volgens mij heeft de directie dat ook in de gaten. En één, we moeten met de directie nu akkoord, een akkoord krijgen op onze eisen als het gaat om CEO-pensioen. Maar wij gaan ondertussen ook natuurlijk die andere vragen aan de orde stellen. Hoe zorg je dat de arbeidsverhoudingen hier goed worden? Het is momenteel geen feest bij Philip Morris, kunnen we vaststellen. En we gaan ook, de werknemers gaan een onzeker weekend in, want misschien dat er volgende week wel een algemene staking komt hier in Bergen op Zoom. We wachten dat af, toch? Nou, ja? wij gaan het organiseren. Ja. Ah, nog... Dat ja. is duidelijk, dat is dreigende taal. <tie> Ik zeg uh, succes daarmee en de groeten uit Bergen op Zoom. Tot zover Mark Robin Visser en tot zover dit Radio 1-journaal. De NOS houdt u uiteraard de hele dag op de hoogte op Radio 1. Onder andere van de uitspraak in de zaak die vijf patiënten van oud-neuroloog Ernst Jansen Steur aanspannen tegen bestuurders van het medisch spectrum Twente in Enschede. En vanmiddag wordt bekend wat er gaat gebeuren... met het voormalige hoofdkwartier van Shell in Amsterdam. Nu gaat de ochtend verder met Jurgen van den Berg en Guylaine Plag. Veel plezier.